12 uur. NTO Radio 1. Met Frits Spits. Met Domweg, gelukkig in de taal staat Met Douwe Zeldenrust en Mark van Oosterdorp. over het symposium Geluiden van Nederland van het Meertens Instituut. En met René Appel met de TNA van André Hazes. Politiebond ANVP zit lelijk in zijn maag met een interne fraudezaak. Het uitgebreide internationaal met Jan van der Putten. De ANPV is in verlegenheid gebracht door berichten... dat twee bestuursleden worden verdacht van fraude. In de verklaring zegt het bestuur het te betreuren... dat de organisatie op deze manier in het nieuws komt. Het AD meldt dat die twee voor tienduizenden euro's hebben gesjoemeld... met subsidies en declaraties. Een van hen zou de voorzitter van de ANPV zijn. Hij zit al maanden ziek thuis. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat twee mensen strafrechtelijk worden vervolgd, maar noemt geen namen. Ook binnen de politie wordt de fraudezaak onderzocht. In Peru is een busje met Duitse toeristen in een ravijn gestort. Twee Duitsers kwamen om het leven, tien mensen raakten gewond.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 Onbegrip in België. Een adviesorgaan van de UNESCO... wijst tot nu toe de oorlogsbegraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog... af als werelderfgoed. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de oorlog werd beëindigd. Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk hebben een lijst ingediend... met honderden gedenkplaatsen. Maar de UNESCO tot nu toe zeggen ze nee. Aan de telefoon Vlaams parlementslid voor de SPA, Tine Soens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe teleurgesteld bent u over dat uh, eerste negatieve advies... Ja, het is toch wel heel erg jammer als we vernemen dat UNESCO voorlopig ze niet willen opnemen als uh, werelderfgoed, omdat we het toch heel belangrijk vinden, zeker in het jaar dat we 100 jaar uh, Wereldoorlog I uh, herdenken. Voor ons zijn de plaatsen uh, erg belangrijk rond uh, voor, voor vredeseducatie, voor herinneringseducatie, om aan te tonen uh, dat we dit nooit meer willen. En Het zou toch wel een heel belangrijk signaal zijn als UNESCO zou beslissen om dit uh, te erkennen als werelderfgoed. Ja, want wat, wat zijn het? Het zijn monumenten, het zijn ook begraafplaatsen? Ja, het zijn militaire begraafplaatsen, maar ook een aantal monumenten. Bijvoorbeeld de Menepoort voor slachtoffers die geen graf hebben, waar ook elke dag de last post wordt geblazen. Dus het is dus wel een, een, een belangrijke monumenten die, daar, die daarop staan. Ja, en wat wilt u dat de Vlaamse minister-president Bourgeois daaraan doet? Wel, um, we hebben het dossier ingediend met zowel Vlaanderen, Wallonië als, uh, als Frankrijk. Dat de dossier is vorig jaar ingediend. Er zijn heel wat diplomatieke contacten geweest om dat advies in de goede richting te krijgen. En we vragen eigenlijk vanuit het Vlaams parlement dat die diplomatieke contacten dat dat nog groter wordt en dat dat advies ook positief wordt. En eventueel willen we gerust ook vanuit het Vlaams parlement een gezamenlijk initiatief over alle partijen heen nemen om UNESCO aan te tonen dat we dat toch echt heel erg belangrijk vinden dat die sites erkend worden als, als werelderfgoed. Mevrouw Soens van, uh, van de SPA, uh, we hebben ook de minister-president aan de lijn, Geert Bourgeois. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u doen om dat bij de UNESCO uh, tussen de oren te krijgen? Wel eventjes erop duiden, er is nog geen beslissing van de UNESCO. Het gaat over het adviescommissie, die een eerste advies uitgebracht heeft dat vol lof staat over ons dossier. Het is trouwens een dossier van meer dan duizend pagina's, waar we vier jaar lang aan gewerkt hebben. Het is ook een interlandelijk dossier. We hebben het ingediend samen met Frankrijk en met Wallonië ook. Maar ze komen tot een negatief advies op de principiële gronden, omdat zij vanuitgaan dat het een oorlog gerelateerd dossier is, terwijl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 Grondige repliek bezorgd aan ICOMOS. Uh, ICOMOS had ook een paar technische verduidelijkingen gevraagd, maar dat waren hele kleine verduidelijkingen. Dus we hebben daar principeel op geantwoord. We hopen dat ICOMOS zijn advies bijstuurt. Maar de finale beslissing gebeurt in uh, de zomer in Bahrein, waar dan het Wereld Erfgoedcomité, dat zijn 18 landen, dat is een beurtstelsel, zullen beslissen. Ja, goed in de zomer. Moeten we dat goed in de gaten houden. U gaat daar verder uh, uh, druk uh, op zetten. Ik dank u zeer hartelijk voor de uitleg. Het Vlaamse minister-president Geert Bourgeois... en het Vlaamse parlementslid voor de SBA, Tine Soens. Ander nieuws nu. Filmactrice Nathalie Portman heeft zich de woede op de hals gehaald van Israël. Portman had een prijs gekregen omdat ze een inspiratie voor Joden wordt genoemd. Maar de Amerikaanse-Israëlische Portman weigert hem op te halen vanwege het Palestijnenbeleid van Israël. Leden van premier Netanyahu's Likud-partij vinden dat de overheid nu Portman's Israëlische paspoort moet afpakken.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 De laatste vijf jaar heeft de NS voor ruim 5,5 miljoen euro aan rekeningen gestuurd naar Vandalen. Die hadden treinen en gebouwen beklad en vernielingen aangericht. Wie niet ineens alle schade kan vergoeden, kan een betalingsregeling treffen, zegt NS. En bij Vandalen die niet meteen zijn gepakt, blijft de rekening gewoon openstaan tot ze zijn gevonden. Het NOS-Journaal.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 Alle straalmotoren van het type dat dinsdag bij een vlucht in de VS... uit elkaar viel, moeten worden gecontroleerd. De Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten... geven luchtvaartmaatschappijen 20 dagen de tijd... anders moeten de vliegtuigen aan de grond blijven. Van deze oudere motoren zijn er nog een kleine 700 in gebruik. Aanleiding is het incident bij een Boeing van Southwest Airlines. Tijdens de vlucht brak een turbineblad af. Rondvliegende metaaldelen vernielden een vliegtuigraampje in de lucht... waardoor de cabinedruk wegviel en een de vrouw gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. Zij overleed later in het ziekenhuis. En dan krijgt u het weer nog veel zon. In het noorden wordt het een graad of 17. Landinwaarts maximaal 24. Morgen maximaal 25 met eerst zon. Later morgenmiddag toenemen de kans op buien met onweer. En vanaf maandag is het dan wisselvallig. Dan is het 13 of 14 graden. Mooi weer, veel verkeer, John Bakker? Ja, zeker in de Bollerstreek, want er is natuurlijk ook nog een bloemencorso vandaag. En daardoor flinke vertraging op de A44. Van Amsterdam naar Den Haag bij Noordwijkerhout, 5 kilometer. Vertraging bijna een half uur. Op de N207, al van Rijn richting Hillegom, bij Hillegom 5 kilometer. kost je ruim een uur extra. Op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom 2 kilometer. Vertraging daar zo'n drie kwartier. En door een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... bij Harningsveld-Giessendam 4 kilometer. De rechterreist ook is afgesloten en de vertraging ongeveer een kwartier. Spreek ik naar mijn neef, heeft hij een boete gekregen in die snelle wagen van hem. Keek hij maar eens met dezelfde snelheid naar zijn hypotheek...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 Goedemiddag. De laatste weken doe ik nogal eens boodschappen... en heus, ik krijg daar enige handigheid in. Vergat ik de eerste keer een stevast lege flessen in te leveren... die in mijn rugtas zaten. De laatste dagen sluit ik wat ontspannender aan in de kassarij. Ik haal op tijd mijn bonuskaart tevoorschijn. Ik zet de zware spullen keurig bij elkaar. Die moeten immers als eerste in de tas. En ook heb ik wat meer tijd om een praatje te maken... of om vrolijk te worden van de bijna mechanische teksten... die kassabedienden worden geacht uit te spreken. Zo voert een van de supermarkten nu actie voor Borrel... En iedere keer tot vervelend stoel repeteert de kassière of de kassier, heet de mannelijke kassa bediende een kassier. Ik denk het niet, maar toch. De kassier datzelfde zinnetje. Wilt u zegels voor borrelglazen? Een vrouw voor me kreeg daar zichtbaar genoeg van en ze antwoordde: "Nee, dank u, echt niet. Ik grijp het liefst meteen naar de fles." Welkom in de taalstaat. landplan en mij goud trocht hem ik gried terug plan Schitterend album van de Groningse zangeres Marlene Bakker. Muzikaal en textueel heel interessant. Maar u moet zich dan wel even in het Gronings verdiepen. Het is meer dan de moeite waard. Rai haar album. Dit werkhanden, Werkhanden, uh, kennen ze in het Noorden heel erg goed. Het heeft daar zelfs bij RTV Noord nummer 1 gestaan. Dit is de taalstaat. We banjeren door de taalstaat. We komen een vergeetwoord tegen. We krijgen de kans dom weg gelukkig te worden. We breiden de poëtische plattegrond van Nederland weer uit. We bezoeken het geluidenarchief van het Meertens Instituut. Kijk eens. Er had bijvoorbeeld voorheen had er, uh, pannen of zink op gelegen. Donderdag aanstaande onderwerp van een symposium. René Appel lopen we tegen het lijf. Hij bespreekt de TNA van André Hazes. Deze en vorige week vindt het evenement heel Holland... zingt Hazes plaats in de Ziggo Dome. Er is een vergeetwoord. Achter het taalloket van onze taal zit Jacob de Kraker. Er is een week dicht, maar nu eerst de taal... die deze week het nieuws probeerde te beschrijven. Het Woord van de Week. De dijksong in Mag het licht uit. Te veel woorden, te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke van Dalen heeft, denk ik, nooit last van te veel woorden. Misschien wel om uit al die woorden er eentje te kiezen... als Woord van de Week. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord is het geworden? Ja. Uh, nou, de keuze was inderdaad moeilijk, maar ik heb het woord porno-hacker uh, gekozen. En dat woord van uh, deze week bovendrijven in verband met een schandaal rond een uh, raadslid in Almere... die computers van BN'ers had gehackt op zoek naar uh, privébeelden, om het maar zo te zeggen. En het woord is om uh, allerlei redenen interessant. Uh, uh, in de eerste plaats natuurlijk vanwege de definitie. Uh, je zou het, moet, het woord moeten definiëren als een hacker die erop uit uh, seksueel getint materiaal te stelen. Maar wat de uh, hacker dus in feite heeft gestolen zijn beelden die niet... Uh, bedoeld waren voor vertoning. Dus uh, in feite heeft de media het uh, woord toch een beetje... of het fenomeen ook een beetje een kleuring gegeven. Ja. Ook de de structuur van het woord is wel interessant, want meestal noemen samenstellingen met hacker het slachtoffer, zoals politiehacker of hacker of, ster -hacker, of uh, uh, het apparaat dat gehackt wordt, zoals telefoonhacker of computerhacker. Maar een pornohacker noemt het eerste woorddeel um, het type materiaal waar de hacker op zoek is en uh, dat hij dus illegaal buit maakt. En dat is vrij uniek, want woorden als muziekhacker of filmhacker of fotohacker komen eigenlijk nauwelijks voor op internet. Dus dit is eigenlijk een nieuw soort samenstelling. Ja, het kan het begin zijn natuurlijk, hè, Tom? Ja, klopt. Ja. Het is wel zo dat uh, in het, uh, een tijdje geleden werd ook al het woord sekshacker uh, een keer gebruikt in de media. En, uh, ik heb het even nagekeken. Uiteindelijk blijkt daar dezelfde persoon mee bedoeld te worden. Dus uh, pornohacker heeft ook meteen een synoniem, namelijk sekshacker. Ja, en dat is dan dat VVD-raadslid? Dat is inderdaad dat raadslid uit, uit Almere die uh, dit gedaan heeft. heeft zelfs, geloof ik, uh, het apparaat van zijn nichtje gehackt. Dus het is niet zo'n brave figuur, denk ik. Nee, nee. Ton Bo, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer. Het taalteam van Spraakmakers was deze week weer actief. Hier een samenvatting. Het taalteam van Spraakmakers. Frank van Pamelen. De lichtstad juicht. De lichtstad ligt plat vandaag. Want vanavond rijdt daar, zoals in ieder kampioensjaar, de platte kar is eigenlijk meer een truck met een trailer en een open dak. Je zou de auto dus ook een triomftruck kunnen noemen... of een spelertrailer, of een schaalpraalwagen. Maar het zou op zich jammer zijn... want dan ben je de hele traditionele metafoor kwijt. En bovendien mis je dan ook het typische taalgebruik eromheen. Plat eindtovers, platte woorden, platte taal. En daarom, ook al is die wagen niet meer plat... volgens het taalteam is het vanwege taalgebruik nog steeds heel terecht... de platte kar. Jan Beuving. Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door het etje. Het etje van vandaag gaat naar het Noord-Brabant Museum. Die hebben een derde Vincent van Gogh aangekocht. En het etje luidt al dus... et Noord-Brabant M, een derde Van Gogh... Maar waar is die andere twee derde dan? Frits neem me even mee naar de afgelopen maandagavond. Programma Haagse Lobby op NPO Radio 1. Het ging over lobbyen. Dat de leden van de beroepsgroep van lobbyisten... onderling ruzie maken. En toen haalde Martijn de Geven een mooi beeld aan. Want een van die voorgangers zei... het, het voelt een beetje alsof de, de, de kinderen van de schoenmaker... met gaten in de schoenen over straat loopt. Vo, ja. Vond ik een beklijvend beeld. Ja, alsof de kinderen van de schoenmaker... met gaten in de schoenen lopen. Dus ze hebben hun eigen zaken niet op orde. Ik had deze uitdrukking eerlijk gezegd nog nooit gehoord Schijnt uit het Engels,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 komen niet aan het woord. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen maandag op 16 april presenteerde minister De Jonge van Volksgezondheid een actieplan om samen met de GGZ de jeugdzorg te verbeteren. Na de overheveling van deze zorg naar de gemeente is er een achterstand ontstaan. Wachtlijsten moeten worden ingekort en ook de administratieve romslomp moet worden aangepakt. De Jonge klinkt daadkrachtig. Nu hoop ik maar dat hij zijn woorden waar kan maken. Ik heb er vertrouwen in omdat hij dit zei in het NOS Journaal. Nog niet alle jongeren, nog niet alle ouders, nog niet alle hulpverleners... hebben ook echt de ervaring dat het inmiddels ook echt in de praktijk beter gaat. En wetten geven geen zorg, uiteindelijk doen mensen dat. Wetten geven geen zorg, uiteindelijk doen mensen dat. Dat is een gedachte die ons aanspreekt en helpen zal... om de mensen te mobiliseren en te motiveren. Wij vonden het in ieder geval veelzeggend. De meest zeggende quote van de week. Op 9 oktober in 2016 bestaat... Arjen Lubach in zijn journalierische programma... Zondag met Lubach, aandacht aan het bestaan van de Kamer van Koophandel. Kort gezegd kwam het erop neer dat Lubach de Kamer van Koophandel... een volstrekt overbodig instituut vindt. Ik moest aan dit item denken toen diezelfde Kamer van Koophandel... deze week in het nieuws kwam. Ze verkopen privégegevens van hun klanten, vaak zcp'ers. En Rob Kolen van de Kamer van Koophandel... reageerde woensdag op het nieuws in het NOS-journaal. Wij beseffen dat de openbaarheid van het handelsregister en de privacy voor de ondernemer op gespannen voet kunnen staan. Dat horen wij van ondernemers en wij bedreuren het ten zeerste dat ondernemers daar last van kunnen hebben. Maar als KVK werken we volledig binnen de wettelijke kaders. En mocht daar enige twijfel over bestaan, dan zijn wij graag bereid om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek. Wat opvalt is de hypocrisie van deze bewering. Hij beseft dat de openbaarheid van het register en de privacy op gespannen voet kunnen staan. Kunnen staan vraag ik me af, dat staat per definitie op gespannen voet met elkaar. Ze betreuren dat omdat ondernemers er last van kunnen hebben. Maar dat weten ze natuurlijk, dat ondernemers daar last van hebben... of liever dat hadden ze moeten weten, als je een beetje nadenkt. Ze werken binnen de wettelijke kaders... maar bij onduidelijkheid willen ze graag meewerken... aan een onafhankelijk onderzoek. Wat een onzin, wat een verhullend taalgebruik. Je verkoopt privégegevens gewoon niet, wettelijke kaders... Amhula, het heeft gewoon met fatsoen te maken. Om minister De Jonge te parafraseren: wetten garanderen geen fatsoen. Dat doen de mensen zelf. Deze verklaring van de Kamer van Koophandel had ook door een robot uitgesproken kunnen zijn. Wij vinden hem niet zeggend. De Taalstaat het loket. Voor al uw taalkwesties: ons adres taalstaat het Bert Nuhaan mailde ons over iets wat hij regelmatig hoort in de verkeersinformatie van de AWB. A 9, me richting Amstelveen. Bij Oude Kerk aan de Amstel 4 kilometer, kwartier vertraging, daar is een auto stilgevallen. Het gaat Bert om die laatste woorden, een stilgevallen auto. Hij vindt het vreemd Nederlands. Klopt dit wel? Zo wil hij weten. Dag Jaco de Kraker van de taaladviesdienst van Onze Taal. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. De laatste keer spraken we jou over een zelfrijdende auto. Ja. Dat mocht, hè? Ja, maar, dat mocht. maar een stilgevallen auto, kan dat? Ja, dat is wat met die auto's. Het ene moment rijden ze zelf, het andere moment vallen ze weer stil. Um, maar dat is prima Nederlands, een, zelf, uh, of een, een, een um, stilgevallen auto, moet ik zeggen. Um, het betekent dat hij uh, ja, stil is komen te staan. En vooral ja, plotseling stil is komen te staan. Dat drukt dat woord uh, eigenlijk prima uit. Dus zeg je dat, dat wel, wel van een auto? Nou, ik moet zeggen, ik ken het zelf ook niet uh, in dit verband. Het woord stilvallen in combinatie met een auto. Um, je gebruikt het misschien vooral in andere contexten. Dus daar komt de vraag van deze Bert misschien ook uit voor. Uh, dus misschien is het een beetje specifiek ANWB-taalgebruik. Uh, Welke andere maar, contexten gebruik je het dan bijvoorbeeld um, wel? Ja, je kunt uh, spreken over, even denken hoor, stilvallende... Um, nou ja, een, een mens kan stilvallen. Een programma kan ook stilvallen, heb ik net <laughs> begrepen. Ja, de eerste uur vielen wij behoorlijk stil. Ja, um, maar stilvallen, ja, je hoort het in sportverslaggeving bijvoorbeeld veel. Dus in wielersverslaggeving, bijvoorbeeld. Dus het peloton viel stil of de koploper valt stil. Dan bedoel je het minder letterlijk. En hij staat niet echt stil, maar hij is langzamer gaan fietsen. Dus dat komt waarschijnlijk veel vaker voor dan, dan stilvallende auto's. ja Een stilvallende Ik, ja, auto is ook onbedoeld stilstaan. Het is he, onbedoeld, he? Want het is, ja. Want, want, want een stilstaande ja, auto, ja, die, ja. die staat stil precies, in, in ja. de straat. Maar een stil... Een stilstaande auto, ja, dat kan ook bewust zijn dat de, dat de chauffeur even pauzeert of zo. Maar de stilvallen geeft echt duidelijk aan van, dat er iets aan de hand is. Dat het, dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat hij stilstaat. Heb je zelfs meegemaakt dat je auto stilvalt? Nee, ik, heb het nog... ik wel, nee. ik wel. Ik had ja. net een nieuwe auto. En, en die, die had allemaal uh, van die, van die uh, nieuwe chips en ja, zo. En, ja. uh, dat jaren geleden hoor. En, en ja. ineens deed niks het meer. En begon alles te knipperen. En, en, en hij viel stil ja, op nou, de snelweg. Dan, ja, nou ja, dan kun je inderdaad... Uh, ja, het is vervelend als dat gebeurt. Maar dan is ja. stilvallen precies het woord dat je nodig hebt. Want dat drukt echt uit van... Het, het, het, het, het, het, hij staat plotseling stil zonder dat het de bedoeling is. Dus vaak door een technisch mankement. Je ziet het... Uh, ik heb even in de woordboek gekeken en dan staan er vaak voorbeelden bij van klokken die, die stilvallen doordat er een mechanisch mankement is. Maar ik vond ook in één uh, woordenboek specifiek de aanduiding van de auto is stilgevallen als voorbeeldzin. Ja. Dus het, uh, het kan zeker. Ik ken het zelf ook niet, maar het, het, het kan ja. prima. Het is eigenlijk precies het woord. Dus we kunnen, het, kunnen tegen Bert Nuhaan zeggen, het kan. Zeker. Hartelijk dank, fijn dat je er was. Heeft u een vraag voor het taaloket, mail dan naar taalstaat ncvnl Domweg Donweg gelukkig in de taalstaat. Wij van de taalstaat hebben blijkbaar wat losgemaakt met deze rubriek... domweg gelukkig in de taalstaat. Van Hein en verre krijgen wij gedichten over bijzondere straten... meertjes, pleinen en plaatsen. Ook Henk Soepenberg uit Middelburg heeft een gedichten ingestuurd. Meneer Soepenberg, goedemiddag. goedemiddag. Uh, dicht u vaak? Uh, bij, bij gelegenheid. U bent de gelegenheidsdichter. Ja, ja, ja, ja. Uw gedicht heet Geluk bij een ongeluk op Valentijnsdag 2007. Uh, alleen die titel die maakte ons uh, natuurlijk al zeer nieuwsgierig. Maar eerst willen we weten over welke plaats dit gedicht gaat. Over welke specifieke ja, locatie. Ja, ik, ik had begrepen dat de gedichten inderdaad moeten gaan over een plaats zodat ze aanwijsbaar zijn. Ja, dit, ja. Dit, dit gedicht gaat over uh, het kruispunt, uh, Segeerstraat, Londense Kaai. Daar is een zebrapad in Middelburg. Een zebrapad in Middelburg, ja. ja. Uh, leest u het gedicht eerst maar eens even voor... dan begrijpen we misschien ook wat de rol van het zebrapad uh, is geweest. Zij was dood en ik ook al gescheiden. Wat een ellende, wat een tranendal. Ik voel me job, tegenslagen zonder tal. Medelijden met jezelf is lijden. Het is onmogelijk mezelf te bevrijden... Wie kan me verlossen uit dit dal? Ik vrees geen schepsel in het, heelal, in het heelal. Kan veranderen de slechte tijden. Dan gebeurt er wat. Op dit zebrapad word ik aangereden. De chauffeur, het is bouwt. Met haar ben ik gelukkig en getrouwd. De ellende is verleden. Ja, meneer Superberg, uh, dat gedicht dat zetten wij zo meteen op onze poëtische plattegrond. Dan gaat het over dat uh, uh, specifieke uh, zebrapad. Maar ik begrijp er eigenlijk geen barst van. Wat is er gebeurd op dat, op dat zebrapad? Nou, U bent de, aangereden? Ja, goed, maar ik mag eerst die, eerste, de eerste zin even verklaren. Zij was dood en ik ook al gescheiden. Ja. Zij was dood, dat was mijn vriendin. En ik was eerder al gescheiden. Ik was gescheiden van, van, van mijn van mijn ex, zeg maar. Dus en er zijn twee een... vrouwen in het spel. Ja, ja. Eén was overleden. Ja. En één was, was een ex. Was mijn ex. Maar die Goed. zijn niet, niet in het spel. Nee. Dat, dat is de, de situatie. De situatie is dat ik... Uh, heel veel ellende beleef. Ja. Dat er een tranendal is. Ja. Dat ik op het moment dat ik bij dat zebrapad kom... Ja. dat ik niet weet hoe ik verder moet. De, de, de, ja. de situatie was... dat ik het huis van mijn overleden vriendin... moest leeghalen. En dat ik... Daar heel erg tegenop zag. Ik stond bij het zebrapad. Daar kwam een auto. En in die auto uh, zat een, een mevrouw. En die zei van, ga u maar door. En ik ging door. Op dat moment werd die auto van achteren aangereden. Beide auto's waren totaal los. En ik lag op de motorkap. En was u... Uh, had, had, had u kwetsuur? Was... Nee, ik ben eraf gevallen. Ik viel in een plas water. Ik uh, schudde het water van mijn kleren. En ik had niks. Ik was gewoon compleet gespaard. Ik liep naar de, de chauffeur toe. Ik zeg van, hoe is het met u? En zegt, ja, nou, moet zien. Ik zeg, zullen we even, even wat uitwisselen? In verband met, of met verzekering of met uh, ja. getuigenverklaring. Uitgewisseld. Een maand later waren wij, ja. waren wij een stijl. Waren wij bij elkaar... Dat is een klein wonder. Dat is een, dat is een wonder. En dat, en dat gebeurt gebeurde op valentijdsdag. Mijn moeder uh, was ook jarig op die dag. Zij is overleden. Was toen ook al overleden. Ja. Maar ik, ik leg er een verband. Uh, ja, er zijn nog heel veel, veel ja. meer frappante ja. zaken. Onder andere deze. Ik spreek erover. Ik ben gelukkig en getrouwd. Vandaag? Ja. Tien jaar geleden. Het is vandaag, vandaag precies tien ik, jaar geleden. Maar, mijn, mijn maar dus bedoeld. dat zebrapad, waar is het nou precies in Middelburg? In Middelburg, als je van, van het station komt en je gaat naar de Lange Delft, ja. dan kom je over, een, over twee bruggen. En bij de, en, en bij de tweede brug is dat zebrapad. Ja, en dat heeft voor u natuurlijk nu een speciale betekenis. Ja, dat is vervolgens weggehaald. En uh, daar was ik oh. heel blij mee. Want uh, er waren mensen die dachten dat het een gelukspad was... en dat je dan je voor auto's kon storten... en dat je dan op die manier uh, ja, ja, ja. Ook, ook, ook in ja. je in, voorzien werd. Van. Ja. Nou ja, goed, uh. maar het ligt iets verder, uh, iets verder weg, maar het is er wel. We kunnen het zien op uh, onze site. Uh, radio 1nl slash de taalstaat. Uh, en we zetten het er eventjes op... Mag ik ja. nog één ding vertellen over de vorm? Het is er een sonnet, een ja. zuiver sonnet. De eerste twee, uh, twee versen hebben vier regels. De tweede uh, drie regels. Maar daartussen, tussen het tussen tweede vers en het de derde vers... It's... zit de tjuut, de wending of de keer. Ja. Dat is HBS-kennis van mij. Maar uh, ik heb hem er ook werkelijk in. <lacht> ik heb, ik heb ja. hem er werkelijk in, in, in gebakken. Uh, in, in het Meneer Superberg, het, het, het is duidelijk. U heeft een sonnet geschreven met een echte wende... Erin. Ja. Ze hoort het ook. Ja. Uh, en uw gedicht staat uh, op onze poëtische okay. uh, plattegrond. En fijn dat u hier was. Dankjewel. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren.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 Laat me met een prachtige vertaling uit het Frans door Herman Pieter de Boer. Ramse Schaffy zong het in 1975 en het werd een van zijn allergrootste hits. Dag meneer Anton van Hoof. Goeiedag. Goeiedag. Pensioneerd, maar u was hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. U schrijft vele boeken over de oudheid. Uh, ja. waar, waar bewaart u uw adoptiebewijs tussen al die papieren en boeken die u <laughs> heeft? Dat zit in een van mijn documentenmappen zit dat. Nee, dat is een kostbaar document. Ja, ja, ja. ja, ja. En welk woord staat erop geschreven? Gispen. Gispen? G gispen, ja. Gispen. En, en vooral dus in de volgende deelwoord wordt voor gegispt... Dat vind ik prachtig. Heer, dus uh, heel wat mensen weten het, kennen het woord niet meer. Gis betekent dus ja, laken, afkeuren, ja. hekelen. Ja. Heer, en uh, het, is, uh, het is een heel mooi woord. Ik gebruik, ik gebruik het in mijn boeken wel eens een keer. Altijd natuurlijk als goede leraar uitgelegd. Dus dan zeg je in de ene zin he, afkeuren en de volgende zin. Daar heb je het over gispen. Ja. En dan moeten de lezen, dus begrijpen wat het betekenis is. En maar gispen komt eigenlijk van, van geestelen, afranselen in het verre verleden. En wij kennen het nog, nog uh, nou ja, in in een in een marginale betekenis van van, uh, van afkeuren. afkeuren. En in ieder geval die klanken zijn, die, klak, die klanken zijn zo mooi, hè. je hoort gewoon, net als wij we rispen, hè, dit is niet goed, hè? Ja, ik vind het een schitterend woord. We hebben ook nog uh, wespen en gespen en berispen. Hè? Ja, dus ja, uh, dus ja, bij, bij die ja. SP uh, ja. Uh, ja. zo mooi in, ja. uh, in, in vorm krijgt. Nou, ja. uh, goed op passen. En uh, fijn dat het weer kleur krijgt. Ik vind het ook een prachtig woord, meneer Van Hoof. Ja, en ik gebruik het ook vaak in mijn, echt in mijn boeken. Want ja. ik, ik, een, van de, een van de genoegens van het nu gepensioneerd zijn is dat ik de echte academische vrijheid geniet. En gewoon in plaats van Engels en, en, en Duits gewoon in mijn eigen moedertaal de dingen kan beschrijven. En dan het woord ik, gispen kunt gebruiken. Eh, en, en, dank, het woord gispen. Ja, gebruik, ja. Ik dank u wel. Vergeten worden kunnen naar taalstaat. cairo de Taalstaat. Met Frits Spits. De aanleiding voor het symposium Geluiden van het Meertens Instituut. Het Instituut voor Documentatie van de Nederlandse Taal en Cultuur. dat donderdag aanstaande wordt georganiseerd. is bijzonder. Geluidstechnicus Kees Grijpink. die alle geluiden. die in bezit zijn van het instituut. heeft gedigitaliseerd. gaat met pensioen. Moet een enorme inspanning zijn geweest. om maar liefst. 6.832 uur aan geluidsopname te digitaliseren. Dag Douwe rust. Uh, je bent collectiemanager van het Meertens Instituut. Goeiemiddag. Goedemiddag. Uh, en dagtaalkundige Mark van Oosterdorp. Vaker hier in dit programma hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Maar ook als onderzoeker hè, verbonden aan het nou, Meertens Meertens Instituut. Zeker. Houd je bezig met dialectiek, met fonetiek en interlinguïstiek. Uh, eerst maar eens even over deze geluidenverzameling. Hoe oud is de allereerste opname? Hoe oud is de allereerste opname, Douwen? Nou, een van de eerste opnames die we hebben... die komt uit, de, uit denk uit 1927. En dat is een opname gemaakt op een wasrol. Ja. En die is gemaakt in Urk. In Urk. En het is een Sinterklaasliedje. Beluister even. wat in wat in mijn Dank je, Sinterklaasje. Ja. Een Sinterklaasliedje opgenomen door Louise Keizer. Uh, ...daar Zelderust, rust in de jaren 20 van de vorige eeuw. Is er over die taalmarkt van Oosterdorp nog wat op te merken? Van dit nou, Sinterklaasliedje, dat ja, is wel dit, erg hier, kort. Je kort. Het, het is heel kort en je hoort het ook bijna niet. Uh, ik denk, misschien valt er nog wel meer te vertellen... ...over degene die het hier heeft opgenomen. Dus die Louise Keizer. dat was echt een ontzettend bijzonder iemand. Uh, dus die in de jaren 20, jaren 30... Als vrouw, hè, uh, wat al heel bijzonder was, als vrouwelijke geleerde. Uh, en dan als taalonderzoeker heel erg geïnteresseerd was in techniek. In technische manieren om pro te proberen die geluiden vast te leggen. En dat dan dus deed bijvoorbeeld op dit soort ja. uh, wasrollen. Echt een pionier uh, op, op dat gebied. Dus en... aan haar hebben we eigenlijk die allereerste opname te danken. Ja, Niet alleen van ons, maar in het algemeen. 1927 Urk, alles gedigitaliseerd door Kees Schrijping. Dag Kees Schrijping, goedemiddag. Het uh, uh, wordt feestelijk uitgeluid. Hè? Beschouw je dit uh, digitaliseringsproject nu als je levenswerk? Uh, nou, het, is, het heeft natuurlijk wel een groot gedeelte van, uh, van mijn leven als geluidstechnicus in beslag genomen. Maar die gaat natuurlijk nog veel verder terug. Uh, ik ben in 1972 begonnen in de platenbusiness als cutting-engineer en mastering-engineer. En zo doorgegroeid naar zeg maar, restauratie-engineer. Ja, maar mijn vraag is: is dit het levenswerk? Uh, wat je hebt gedaan voor het Meertens Instituut. Voor het Meertens is het zeker een levenswerk, ja. ja. Ja, ja, ja. Maar ook voor jou? Eh. Uh, ja, het is wel de, het grootste project wat ik gedaan heb, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er zijn enige aarzelingen. Maar uh, al, de, al jouw inspanningen die je hebt gedaan, die zijn nu, uh, daar wordt nu een heel symposium aan gewijd ja. aanstaande donderdag. Hoe voelt dat ja. dan? Het uh, is een heel groot dankjewel voor alles wat ik gedaan heb. Denk ik. Ja. Ja, ja, ja. Goed. Uh, fijn dat je even aan de telefoon kwam. En ik wens je een hele mooie dag, die 26 april. Terug naar de taal van wel eer, naar de oude opname. Taalwetenschapper, schapster Jodaan, ook een vrouw, uh, ja, Maarten van Oosterdorf. van ja, Louise Keizer. Ja, ja, was weer een leerling daarvan. Ja. Uh, maakte in de jaren 50 opname van Nederlanders die naar de Verenigde Staten waren uh, geëmigreerd. Douwe rust. waarom deed ze dat? Uh, omdat zij op zoek was naar resten van het Nederlands. Uh, van vroeger eigenlijk. En dat hoopten zij terug te kunnen vinden in Amerika. Bij die mensen die geëmigreerd waren. En ze had het idee dat die mensen nog de taal van vroeger spraken. Zo klinken ze. Dus in uw gezin, in uw hele familie... ligt de overgang van Engels van Nederlands op Engels in 1932. Mm -hmm. In onze familie, ja. In uw hele familie. Maar hij uh, heeft met, uh, met mijn vader Hollands gepraat... tot een tijd van zijn dood. Tot zijn dood. Ja. Mark van Oostendorp, dit is Smullen voor een onderzoeker. Denk ja, nou ja, je kunt hier horen dat dat project van Jordaan dus eigenlijk misschien mislukt was. Want je hoort vrijwel meteen dat deze meneer waarschijnlijk niet heel erg de taal van vroeger alleen maar heeft bewaard. Omdat er ook heel erg duidelijk een Engelse uh, accent uh, uh, in maar zit. Maar ja, binnen dat accent, kan ik me voorstellen, wordt juist die Nederlandse taal heel erg geconserveerd. Ja, zeker. En, en, dus dat... en, en blijft in de tijd uh, bevroren dat dat dus als je dat Amerikaans een beetje eraf pelt dat ja. was waarschijnlijk ook het idee dan dan kun je dat weer vangen want deze mensen uh, trokken soms gezamenlijk allemaal uit één dorp naar dezelfde streek bijvoorbeeld in Amerika en mengden dus ook hun dialecten niet met elkaar... en behielden dat tot op zekere hoogte eh, zoals het vroeger was. Ja, en daarom zeer interessant natuurlijk. Want dan kun je horen van hoe er vroeger werd gesproken... Ja. als je inderdaad die ja. Engelse taal eraf pelt. Ja. He. Het is voor ons nu natuurlijk nog extra interessant... om dat dan nu te vergelijken met hoe, dat dan, hoe het nu... Klinkt. Dus of de nazaten van deze meneer, ja. hoe die nu Nederlands spreken ja. en of daar nog iets in uh, terugklinkt. is dat onderzoek al gedaan? Of moet dat, dat onderzoek, nog... dat, daar zijn we nu mee bezig om dat, uh, oh. om dat te beginnen. Dus oh. we willen nu en met gebruik maken van de nieuwste middelen. Dus het feit dat mensen mobiele telefoons hebben en zelf geluidsopnamen kunnen maken en die ons na, naar ons kunnen sturen. is natuurlijk veel makkelijker dan in de tijd van Jodaan. Die een enorme reis moest ondernemen om, uh, om zelf die mensen of, te gaan opnemen. Om, op de webcam kunnen we je zien uh, glunderen, uh, uh, Mark van Oosterdorp. We, we duiken weer even in het archief. Nacht. Nu je slaapt. Stappen uit alle boeken in de kamer. De helden van twijfel en morele moed. En scharen zich om het bed en bewonderen je zeer. Terwijl ik de nacht binnenlaat. En mijn oorleg aan het warme hart van de tevredenheid en hoor hoe klaksons en de achtbaan van de wind... daarin passen op volmaakte wijze. De helden zwijgen... en voelen hoe je zachte adem... hun zwaar verleden balsend en bijzet... in een koele kamer op het noorden... waarin het zijn klaar en goed is. De nacht komt rollend langzaam binnen... en ik teken in zijn hart... met de scherpe naald van mijn gedachten duizend heldere sterren. Ja, dit is natuurlijk een prachtig gedicht. Wie is dit? Daar ja, Kampert. Dus. Dit is een, uh, een jonge Kampert die hier uh, een gedicht voordraagt. De nacht. 1953. 1953 is ja. deze opname ja. Ja. van. Ja, de taal van de jaren 50, Markt van Oosterdorp. In welk uh, opzicht verschilt die taal met de taal van nu? Het is een beetje moeilijk te zeggen. Omdat wat ook heel erg verschilde is. De manier waarop mensen met microfoons en opnames opgingen. Ja, ik, ik zei daarnet al. Nu hebben we, is iedereen eigenlijk gewend om in ieder geval ja. tegen zijn telefoon te praten. En toen was dat echt een gebeurtenis. En dus sprak men ook voor een microfoon anders. En of dat nu het is, net zo anders was als nu, is moeilijk te zeggen. Maar toch, waarschijnlijk, de, de, de articulatie... Ja, je zou kunnen zeggen, het klinkt wat duidelijker. Het klinkt ook zeker duidelijker dan hoe Kampert zich verder heeft ontwikkeld. Ik denk dat je hem nog wel herkent. Ja. Maar uh, het, uh, ook hij is wat losser gaan praten. En vermoedelijk is dat toch ook wel in het dagelijks leven is, gebeurd. Is taalverandering op basis van al jouw studies, uh, Mark van Oosterdorp... door het grasduinen in die uh, uh, ja. archieven... Ja. is taalverandering die je dus vaststelt... Hè, we praten nu anders dan 50 jaar geleden... is die ook te voorspellen? Kun jij voorspellen hoe wij over 50 jaar spreken? Ik heb het, we hebben het ooit wel eens geprobeerd... maar toen kwamen er al snel op uit... dat je dan drie of vier heel erg verschillende scenario's moet maken... want. Het is om, om die reden niet te voorspellen... dat als er morgen iemand komt die heel populair is... die de jeugd heel erg aanspreekt... zodat de jeugd wil praten zoals die persoon... dan gaat de en Dus je moet eigenlijk alles weten over alles wat er gaat gebeuren... om dat echt te kunnen voorspellen. Ik heb nog één mooi oud fragment. Kijk eens, daar had bijvoorbeeld voorheen... had daar uh, pannen of zink op gelegen. Maar dat... ...mystiek dat kwam pas uit en dat was goedkoper omdat het gauw klaar was. Want of u nou zo'n baan uitrolt en je, je bezempeffetjes en je plakt het maar weer dicht. Maar als dat met zink moest gebeuren... Dan was er veel meer arbeidsloon dan nodig. Ja, dit is een man die geboren is in uh, 1885. Behoort tot de generatie uh, Borren uh, Rust. Wel unieke, um, uniek materiaal, spreekt Haagse. Ja, dit komt uit uh, de collectie Vrije Gesprekken. En die is ook beschikbaar bij het Meertens Instituut via ja. de website, via de Nederlandse Dialectenbank. Ja. En uh, daar hebben we uh, een veelheid aan dialecten beschikbaar, waaronder dit fragment uit Den Haag. Ja. Unieke geluiden in het archief van het Meertens Instituut. Aanstaande donderdag wordt daar een mooi symposium over georganiseerd. Omdat Kees Schrijping, de man die het allemaal gedigitaliseerd heeft, afscheid neemt. Hartelijk dank, Mark van Oosterdorp. Hartelijk dank, Douwe Zeldrust. Tussen kinderen en kantoor En ze kunnen nogal praten Maar ze vragen niet meer door En er wordt vooral gezwegen Over waar het echt om gaat En dan komt hij iemand tegen Waar de vonken eens bij overslaan is groter dan hij Overdonderend en waard Het is te ver gekomen Hij is werk van haar Hij zit voor de televisie zij zit op haar telefoon. Ze waren zo bijzonder samen. Het is al lang gewoon. En dan gaat ze vast naar boven. En hij zet nog even door. En dan belt hij naar zijn liefje. Zoete woordjes in haar oog. mijn maken geen bezwaar. Het is te veel komt, hij is weg van haar. Erik van Dijsseldonk met een aangename zachte G, noemt zich nu Dijsseldonk. Echt heel erg goed. Afkomstig van zijn EP45, helemaal in het Nederlands. Hij is een veelgevraagd gitarist, maar ook als zanger spreekt hij erg aan. Hij doet denk aan Engelse Amerikaanse singer-songwriters in de beste traditie van het woord weg van haar. Schreef hij zelf tekst en muziek. TNA van een BNR René Appel. Vorige week zaterdag en gisteren ademde de Ziggo Dome de muziek van André Hazes. Ook vanavond is dat het geval bij heel Holland zingt Hazes. Waar diverse artiesten liedjes zingen van de in 2004 overleden volkszanger die we kennen. Van klassiekers als kleine jongen, beetje verliefd en zij gelooft in mij. René Appel, taalwetenschapper en schrijver, boog zich over de taal van uh, André Hazes. Uh, René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Daar gaan we. We moeten het even zo zien. Als je nou de, de ik maar zeggen, nummer 65 en nummer 67 neemt met de geren Daal, driehoog. Ja, ja. Had je een zolder. Ja. En er zit een luik tussen. Ja. En hadden we zo'n oude wisselaar Met, met, met zo'n rollak nog tevoren. Ja. Misschien kun je het nog herinneren. En dat ging dan elke, elke vrijdag ging dat door het luik naar diebe, naar de buren. En dan moest het de volgende week weer bij ons. Elk weekend. Weet je wel? Dit was in 2002 bij het RTL 5-programma Wintertijd met Harry de Winter. Uh, waarom is dit het eerste fragment geworden? Omdat Hazes hier weer helemaal Hazes is met zijn Amsterdamse tongval natuurlijk. Slijpt mooi aan bij het vorige onderwerp van de taalstaat. Hij, hij kan zo in het meer zijn. Ja dan. hoor, nou, niet meer leven en wel, maar nee, toch zijn ja, taalgebruik ja, in ieder geval. zeker. Uh, en hij uh, vertelt hier behoorlijk vlot een leuk anekdotisch verhaal. over uh, zijn tijd in Amsterdam. toen hij woonde in de Gerard Douwstraat. ergens driehoog, geloof ik, in een klein huisje. Ja. En dat is wel vlot verteld: typisch Hazes. Ja. Ik zeg goud. Ik, voor mij uh, is er maar één die. Uh, helemaal de, de, de, de levensstijl. De, de, daar heb ik mijn sigaretje. mijn drankje bij. Uh, ik, Malingen op het op, op, op podium. Een, een slokje in je hand. een sigaret in je hand. moet kunnen. En dat is die Martin. Ja, hetzelfde programma het is iets minder vlot, hè? Veel minder vlot. En dat heeft hij vaak, hoor. Ik heb het eerste fragment juist gekozen... omdat hij dan ook alles wat soepel iets vertelt. Ja. Maar het is maar de, de, de levensstijl. daar dus sta ik met mijn drankje op het podium. En ook nog wat ik wel mooi vind, Dien Martin... Dean Martin. Ja, dat is Dean oh, Martin, hè? Dat is Dean Martin. Ja, het zeg, is dat, dat je het Even voor de goede verstaan. Ja, ja, dat is ja. Dean Martin. Maar dat was absoluut. wel een held van hem, hè. Dat was een absolute held van hem. Maar of het nou door zijn zang kwam of speciaal door zijn sigaretje en zijn drankje op het podium. Ik heb, geen idee, Ik heb He? geen idee, René. Geen idee. Dat is uit het liedje, als uh, jij hier bent, ja. zo kennen we hem natuurlijk alle de, best als ja, zanger. Ja, als zanger natuurlijk, hij de, van die teksten zelf schreef. En het is wel duidelijk dat hij een zeer beperkt vocabulaire hanteert. Waarmee ook direct als het ware toegang tot zijn... Supporters, zijn, zijn fans enzovoorts heeft. Maar dat, vond hij, Je, dat deed hij expres. Dat deed hij expres, ja. Je kunt zeggen dat het Nederlands, zoals bijna elke taal, ongeveer elke taal, 2000 heel frequente woorden heeft. Hè. En de woorden daarna, die komen dan ook meteen veel minder vaak voor. Wat is bijvoorbeeld een frequent is, woord? Wat komen we ja, de, de, behalve de, de lidwoorden? De deur. De, de, de lidwoorden, de voornaamwoorden, maar woorden als deur, tafel, enzovoorts. Die heel alleen, jij, uh, enzovoorts, die komen heel frequent voor. En andere woorden komen dan ook meteen heel weinig frequent voor. En hij put duidelijk uit die eerste 2000 woorden. En hoeveel, hoeveel woorden heeft een mens tot zijn uh, beschikking? Wat, wat, wat is gemiddeld? Vast, dus, wat, wat tot je beschikking ja. hebben dat is iets anders dan zelf actief gebruiken. Hè? Men zegt wel dat mensen 50.000 woorden kennen. De betekenissen van kennen. Oh, ja. En dan vaak is dat ook een meervoudige betekenis natuurlijk. Woorden hebben vaak veel verschillende betekenissen. Maar iemand als Shakespeare heeft in zijn... Uh, al zijn toneelwerk slechts 10.000 verschillende woorden gebruikt. Dus dat is we gebruiken er veel minder dan, dan, dan we eigenlijk hebben. in ons uh, hoofd hebben. Maar ik kan nog even iets over deze liedjes zeggen. Uh, uit het feit dat hij uit een beperkt vocabulaire kiest... blijkt dat hij vaak titels heeft die nogal op elkaar lijken. Hè. Dit is uit Als jij hier bent. Hij heeft bijvoorbeeld ook een liedje Als je alles weet. Ook een liedje Als ik jou vergeef. En ook typerend voor Hazen zijn, zijn soms enigszins kromme zinnen. Hè? Zoals in dit liedje komt verderop voor... Als jij hier bent, ik voel me dan vrij. Als jij ligt hier naast mij. Het ja, zijn ja. van die geforceerde Sinterklaas gedichtjes af ja, en toe. Ja, ja, moet ja. ik helaas zeggen. Ja, ja, Maar ja, voor het, voor het ritme en voor en het heen, rijm. En, het ritme, en het de vreugde heen. van de fans is er niet minder om. Nee hoor, helemaal niet. Een in de hand, je houdt handje vast. Het is zuiverde bloes natuurlijk. Kijk de bluesa, die, die zingt ook over, toch, uh, over, over het, over het zuiver over leven natuurlijk. Blues Soul, dat heeft mij, uh, mij altijd een hele diepe indruk gemaakt. Nog in steeds. En dat is, dat wil ik ook nog even bij het rijtje vroeger, de vadermuziek, muziek De portugese vadermuziek, muziek waar ik dus helemaal niet van versta. Maar dat komt zo over. Hij je over te praten ook. Gaan me de hele dag weer versteren Hier ga ik mijn kist doen. Ja. Wat fragmentjes aan elkaar. met een beetje afgeleid uh, misschien door de muziek. Door ja, dat zou to kunnen. Maar ja. uh, ik wil even nu... Inzoomen, zoals dat heet, op het Amsterdams. Ja. Hey, uh, wat al een beetje aan de orde was. Maar, uh, hij is toen typisch een vertegenwoordiger van het Amsterdams. Cijfer. Met name natuurlijk de, de stemloze cisklank, Nooit zuiver, maar altijd cijfer. Cijfer. Cij, die, eh, oh, ook die uit, dat zit er ook in. En, uh, net zo de V worden F. Mijn vader, zegt hij ook, mijn vader. En zegt ook, maar dat is wel heel opvallend. Ja. Hey, Misschien dat hij zich aanpast aan de hoorder, hoor. Hier is dat Harry de Winter, vanwege het programma Wintertijd. hij heeft het over Fado-muziek. Maar Fado. En niet over Fado-muziek. Dat is echt Amsterdamse. Die A, die o wordt. Dat ja. doet hij duidelijk niet. Hij zegt, mijn vader. Niet mijn vader. Dat is heel opvallend. Hij zegt ook de blues. En niet die dikke Amsterdamse L, de blues dat heeft hij ook niet. dus hij heeft een aantal zeer Amsterdamse kenmerken, maar tegelijkertijd een aantal kenmerken die je bij hem zou verwachten. die heeft hij niet. En in ieder geval niet in deze. en is de, heb je de, daar de, een verklaring voor of is dat een mogelijke gewoon... verklaring kan zijn dat hij zich aanpast aan de hoorder en niet. Te sterk Amsterdam, stil spreken. Dan nou, verder kwam er nog het, uh, versteren in voor. In de zin van verpesten. Komt uit het Jiddisch. Ik heb het net van tevoren de uitzending gegeven met Marco, Mark van Oostdorp over gehad. Ja. Ik dacht dat het puur Amsterdam was, maar Marksje ook. Het komt meer, meer in gebieden waar veel Joodse inwoners waren. Is het ook verstering voor verpesten? En dan zegt hier, ga ik mee mijn kist in. Dat gaan ik mee. Ja, ja. ja dat gaan. is heel ook de, heel Amsterdam, Heel Amsterdam, ja. Nou raar is het niet, maar het is wel moeilijk, want ik heb uh, met 2, 33 graden buiten gezeten in de tuin, in het zweet op mijn voorhoofd. En in Amsterdam zeggen ze de reuzel loopt je kont uit. Maar het is echt... Wat zeggen ze? In Amsterdam zeggen ze de reuzel loopt je kont uit. Oh, nou, dat is het. Ja. Dat is Mieke van der Wij, Ja. Jaren geleden trouwens. Ja. Uh, uh, wat uh, zij interviewen ja, hebben. Amsterdamse ATV. uitdrukking. Ja. Zegt in een Amsterdamse uitdrukking die ik. ook al heel lang in Amsterdam woon. nog nooit gehoord heb. Mieke van der Wij dus ook niet. De Reuzel. Het is, het, eigenlijk, het is zo warm dat de Reuzel je kont uitloopt. Hij zegt dat het Amsterdams is. Volgens andere bronnen zeggen we dat het Rotterdamse is. Maar het aardige is dat. ze uh, de uitdrukking niet goed citeert, want het is dat de reuzel je reet uitloopt. En die alliteratie maakt het natuurlijk nog mooier, hè? Wat interesseert mij nou de buitenwereld die over mij loopt te lullen? Wat interesseert het me nou? Het is allemaal zo'n gekloot Nederlands gezeik. Ja, dit is de laatste. Is ja, mooi. Uh, weer bij <laughs> mooi A25, ja, 1994, met, met Tom van Rooij. Dit keer, maar. wat kun je hierover zeggen? Nou, uh, forse uitdrukkingen, forse taboe worden, zou je kunnen zeggen. In allerlei interviews heb ik het gehoord. Het is geklooi. Wat een gelul. En hier komen ze allemaal in één zinnetje. Lopen ze te lullen, gekut, geklooi. Nederlands gezeik. Ja, André Hazes, in 2004 overleden. Maar nog zeer aanwezig in onze samenleving, hè? Dankjewel, René Appel. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. Uh, zometeen dokter Kelder een van de onderwerpen is Godsdienst. En dan een vraag of dat de wortel van het kwaad is. Meneer Kelder, ben zeer benieuwd. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Cairo en CRV. Weekdicht 21 april 2018. Ergens in Den Haag zwerft een memo op de burelen. Daarop staat, zegt men, zwart op wit, heel precies omschreven hoe het zit... dat multinationals in ons land mooi weer mogen spelen.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 Amtsbericht met grote gevolgen. Het Amtsbericht moet worden ingetrokken. En alle beschikkingen die daarop gebaseerd zijn... die moeten opnieuw bekeken worden. Argos, straks van 2 tot 3. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Paula Morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula.